7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... correspondent Bram Vermeulen over de onrustige nacht in Turkije. De genationaliseerde SNS-bank komt vanochtend met cijfers blik alvast vooruit. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser.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 De protesten tegen de regering van premier Erdogan duren nu bijna een week. Erdogan vertrok ondanks de protesten maandag naar Marokko. Later vandaag wordt hij weer terugverwacht in Turkije. Veel geld dat wordt opgehaald met het evenement Alpe du 6 wordt niet gebruikt voor onderzoek in de strijd tegen kanker... maar ligt als slapend geld op de plank. Dat is kritiek die het Financiële Dagblad optekent uit de onderzoekswereld. Gisteren en vandaag doen 8000 sporters mee met de beklimming van de Alpe du West om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Met het evenement werd tot nu toe 75 miljoen euro opgehaald. Daarvan is 37 miljoen niet ingezet. omdat volgens onderzoekers de focus van de stichting 6 te beperkt is. Het KWF, dat de ingediende onderzoeksprojecten beoordeelt. erkent tegenover het FD dat de procedures voor aanvragen te wensen overlaten. Dit jaar zouden ze moeten worden aangepast. Voorzitter De Waal van Stichting 6 zei zojuist in het Radio 1-journaal. dat met die aanpassing al een begin is gemaakt. maar hij wijst ook naar de onderzoekswereld. Wat heel wat bij ons in het vaandel staat is de innovatie en ook het belang voor de patiënt. En wat je in onderzoekslanden al eens zag is dat er allerlei aanvragen binnenkomen... waarbij je kan afvragen wat dan het uiteindelijke resultaat van zo'n onderzoek moet zijn... en wat de patiënt daar uiteindelijk aan heeft. Vanwege het hoogwater kunnen op de Duitse rivieren zo'n 500 schepen niet doorvaren. Het is te gevaarlijk, meldt de krant de Rijnische Post op basis van een rapport van het ministerie van Verkeer. Het scheepvaartverkeer is gestremd op de rivieren Donau en op delen van de Rijn, Elbe, Neckar, Main en Weetser. Door het hoogwater zijn duizenden mensen in de omgeving van de grote rivieren in het oosten en zuidoosten van Duitsland de afgelopen dagen geëvacueerd. Alleen al in Halle aan de rivier de Saale in de deelstaat Sachsen-Anhalt moeten 30.000 mensen een veilig heenkomen zoeken en ook in Dresden blijft de situatie kritiek daar wordt morgen de hoogste stand verwacht in de rivier de Elbe. De Verenigde Staten hebben de aanval van het Syrische leger op de grensstad Qasir scherp veroordeeld. In een verklaring staat dat er bij de herovering een onbekend aantal burgers is omgekomen. Het is volgens het Witte Huis duidelijk dat het Syrische leger bij de herovering hulp heeft gehad van Iran en van Hezbollah-strijders uit Libanon. Washington wil dat Iran en Hezbollah direct hun strijders uit Syrië terugtrekken. Bij een explosie in een huis in Nieuw-Dordrecht, vlakbij Emmen is dat... is een man om het leven gekomen. Vermoedelijk was hij de bewoner van het huis. Van het pand is niets meer over, zegt de politie. Mijn collega's hier ter plaatse kwamen bleek een hele hoekwoning kapot... te zijn geslagen waarschijnlijk door een explosie. De woning daarnaast op nummer 50 is ook geheel beschadigd. In dat huis in Nieuw-Dordrecht raakten twee bewoners lichtgewond.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 Eén persoon moest naar het ziekenhuis. Mogelijk worden nog meer leden van de club aangepakt. Hangt af van het onderzoek van de politie... en van de tuchtcommissie van de KNVB, zegt Alveso Boys. Tot besluit het weer. De zon schijnt volop. Vooral in Noorden en Oosten zijn er enkele wolken. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Morgen en zaterdag blijft het zonnig. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Erwin De Hart. Het gaat goed. Er zijn nog twee files. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knoop het Zaandam en Knoop het Koenplein 2 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden staat 5 kilometer. En onze correspondent in België, Joris van Poppel, heeft een geheim rapport van de Belgische Spoorwegen over de Vira te pakken gekregen. Hij leest er straks uit voor. Benut uw organisatie de potentie van mobiele technologie.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 Het NOS Radio in -journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zeven minuten over zeven. Het gebeurde begin dit jaar en had iets van een aangekondigde tragedie. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën Naal Onrustige en doorwaakte nacht. Vandaag komt de bank die niet om mocht vallen met cijfers. We kijken vooruit. We beginnen in Turkije, want daar was het tot diep in de nacht onrustig in de grote steden. Vooral in Istanbul en Ankara waren confrontaties tussen demonstranten en de politie. Een waar kat-en-muisspel was het. En onze verslaggever Joris van der Kerkhoff in Ankara stond er midden tussenin. En nog een keer. De demonstranten lopen rondjes. En komen uiteindelijk op die hoofdstraat uit waar ze de hele tijd te demonstreren. Tot het moment dat al die politieauto's dan weer op ze in gaan rijden. En dan lopen ze weer de zijstraten in. En dan gaan die politieauto's in zo'n zijstraat staan. En dan schieten ze die zijstraat in. Rechtstreeks op iemand daar. Die krijgt hem echt recht op zijn rug. Toch ook weer deze keer tegen een boom aan nu. Ja, zo gaat dat eraan toe in Ankara. We praten verder met correspondent Bram Vermeulen. Die is in Istanbul. Bram, um, hoe verliep de nacht bij jou? Is dat vergelijkbaar met Ankara? Nou, ik, ik, ik kan niet voor de hele nacht spreken, want ik slaap ook wel eens, maar eh, gisterom. <coughs> uh, rond half twee ben ik gaan slapen en ik vond het opvallend rustig uh, hier in Gumusuyu, uh, richting Besiktas, waar eigenlijk alle avonden daarvoor ongelooflijk veel demonstranten op de been waren en uh, er ook net zo hard gevochten werd uh, als je net hoorde in Ankara gisteravond tot half twee, twee uur, zeg ik er dan even bij, was de, de lucht hartstikke schoon, geen traangas, geen, geen rellen. Taksim tot op dat moment afgeladen, afgeladen vol. Dus je moet je echt voorstellen dat nog steeds tienduizenden en tienduizenden Turken daar zijn, maar wat je, het sentiment wat je daar op het plein hoort is... we moeten uh, die confrontatie met de politie niet expres gaan opzoeken... omdat dat eigenlijk dit protest hier, hè, een soort Occupy Istanbul... alleen maar een slechte naam geeft. Ja, veel van het protest is uh, Bram gericht tegen de premier, tegen Erdogan. Die komt terug vandaag, want hij was uh, buiten het land... en hij wilde ook niet eerder terugkomen, maar vandaag dus wel. Wat ja. kunnen we dan verwachten? Uh, ja, dat is de, de, de vraag waar uh, iedereen mee speelt, want dat wordt een heel erg belangrijk moment. We hebben gezien dat de, de regering, en dan moet je uh, kijken naar president en uh, naar de vicepremier, echt een een veel kalmere en, en, uh, toon heeft aangeslagen in de afgelopen dagen. Bijvoorbeeld, de vicepremier heeft uh, de initiatiefnemers van het protest uitgenodigd... om eens uit te leggen wat ze nou willen. Nou, daar hebben ze een lijst uh, over gelegd. We willen dat het wel stopt. We willen dat dat winkelcentrum dat op taxi moet komen wordt gecanceld. Dat het park blijft liggen en ze hebben gevraagd om het ontslag van die politiecommandanten... die verantwoordelijk zouden zijn voor dit politiegeweld. Nou, tot op dit moment heeft Erdogan alleen maar gereageerd... dat de mensen die hier op het plein staan marginale mensen zijn... extremisten zijn, bandieten zijn, uh, Twitter krijgt de schuld. Dus een onverbiddelijke houding. En de vraag wordt of die, die vier dagen dat hij weg is geweest uit het land... wat geleerd heeft, of er binnen de AK-partij... Uh, een andere strategie beproefd gaat worden. Dit wordt een heel belangrijke dag. Ram van Meulen vanuit Istanbul laat zijn nieuws over de ongeregeldheden daar. Straks om acht uur komt SNS Reaal met jaarcijfers. En de resultaten over de eerste drie maanden. En dan weten we dus hoe de vlag er bij de Staatsbank nu bij hangt. Ruim vier maanden geleden werd bank- en verzekeraar SNS Reaal genationaliseerd. De bank moest door de staat gered worden... door oplopende verliezen in het vastgoed... en het uitblijven van een bruikbaar plan... of een kapitaalkrachtige redder. De top van de bank werd vervangen. Er werd oorde op zaken gesteld... en de jaarcijfers werden een paar keer uitgesteld. Zonder ingrijpen zou de SNS-bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. En met het oog op de financiële stabiliteit... heb ik daarom het uiterste redmiddel ingezet... het nationaliseren van sns Reaal. Anders... Dan bij eerdere staatssteun aan banken leveren de aandeelhouders... de achtergestelde crediteuren en de banken een substantiële bijdrage aan de kosten. Ik kreeg een klap in mijn gezicht. Ik ben een Ik heb Twee dagen lopen huilen. Waardoor de operatie niet alleen drukt op de schouders van de belastingbetaler. Vandaag is de stabiliteit van het financiële stelsel veilig gesteld. De banken die, die verprutsen het en de burger kan ervoor betalen. Er zijn hier grote blunders begaan, grote fouten gemaakt... Uh, daardoor zitten we hier met deze ellende en die zijn aan het oplossen. Ik ga niet voortdurend nu de, de financier van dit bedrijf. moet gewoon de markt op, moet gefinancierd worden. Het bedrijf moet zijn waarde houden, moet spaarders terughalen. Zodat we straks zoveel mogelijk van die 3,7 miljard. 2,7 miljard. terug kunnen verdienen. Ja, bedragen vlogen alweer over de tafel. Economie-redacteur André Meijnemuij is hier. Houdt die cijfers, de presentatie daarvan vanochtend in de gaten, André. Zover is het nog niet. Dat zal na acht uur worden. Uh, ja, die miljoenen, uh, miljarden. Hoeveel heeft het nou uiteindelijk gekost? Nou, is dat duidelijk? Ja, nou ja, je, dit hangt er van de rekensom een beetje af. Als je alles bij elkaar optelt, dat zijn directe kosten... maar je hebt eigenlijk ook allerlei verplichtingen... die dan de staat moet overnemen van de bank en voor de bank. Uh, je moet denken aan het uh, niet terugkrijgen van eerder Verenigde staatssteun. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, zit je zo rond de 10 miljard. Netto gaat het zeg maar om 3,7 of 2,7 miljard. Maar alles bij elkaar opgeteld komt het op zo'n 10 miljard. Ja, dan zie je het dus als staat met zo'n bank in je handen. He, van de beurs afgehaald, geen beursnotering meer... De, Aandeelhouders en de obligatiehouders moesten bloeden voor de bank. En dus is de bank nu weer in handen van de staat. De derde bank in handen van de staat na ABN Amro en Fortis Bank Nederland. Uh, en ook zou je kunnen zeggen na nog een keer staatssteun te verleend hebben aan EGEL en IRG. Dus de staat heeft een behoorlijke uh, financiële sector als de broek hangen. Tja. Um, en dat is zo omdat de bank niet mocht omvallen uh, nadat het heel erg onrustig was rondom uh, SNS Real. Enig idee hoe het nu met die bank gaat? Nou ja, de, de, de indruk is dat het de rust is teruggekeerd. In een interview met de Volkskrant vandaag... zegt de nieuwe topman Geert van Olfen ook... dat er hard gewerkt is om met name om die rust terug te keren... en te laten terugkeren, ooit op zaken te stellen. De bankenverzekeraar werkt ook gewoon door. Er is ook wel de verwachting dat in de cijfers... straks duidelijk zal worden dat het kernbedrijf... als zodanig best goed draait, het bank- en verzekeringsbedrijf. De bank adverteert ook gewoon, leent ook gewoon uit. Je kunt ook gewoon allemaal bankzaken doen. Dus wat dat betreft is het een hele normale bank geworden... waar je van alles kunt doen. En om het zo te zeggen... De bank in veilige haven geloodst. En dat is verklaard voor een deel natuurlijk ook wel. Want waarom zou je als klant, eh, particulier, dan wel als bedrijf weglopen bij een bank die toch in staatshanden is eh, en waar de staat eh, het uiteindelijk het laatste woord heeft? Dus eh, of de klanten zijn teruggekeerd die weggelopen zijn in de aanloop richting de nationalisatie toen alles heel erg onzeker was, is niet helemaal duidelijk. Het zou zomaar kunnen. Mensen hebben vaak wel hun rekening aangehouden, spaargeld weggehaald en misschien is dat spaargeld in de loop van februari, maart langzaam teruggekeerd. We weten het niet. Maar dat kunnen ook slapende rekeningen blijven doen. Het kunnen uiteraard ook slapende ja. rekeningen zijn, ja, ja, uiteraard, ja, want de klanten hadden toen gezegd op 1 februari... de grote zorgen bij het ministerie van Financiën en bij de Nederlandse Bank... want er lekte zomaar in een paar weken tijd ja. zo'n 2, 2,5 miljard euro aan spaargeld weg. Nou, dat geld is misschien van deel wat teruggekeerd weer. Ja. Ja. Blok plok aan het been was natuurlijk de vastgoedpoot. Hè? Wordt nou straks bij de presentatie duidelijk hoe het daarmee is? Of misschien dat er nog wel meer lijken in de kast zijn gevonden? Ja, dat wordt ongetwijfeld natuurlijk wordt er weer en is er weer zwaar afgeschreven. Zowel in vorig jaar, want de cijfers gaan over 2012. Maar ook een soort inzichtje in de cijfers voor de eerste drie maanden van dit jaar is er ongetwijfeld weer heel veel afgeschreven op vastgoed. Net zo goed als andere banken dat allemaal gedaan hebben de voorbije maanden. Uh, en ook uh, SNS, want de laatste cijfers die we hebben van hen, echte cijfers, die dateren van begin november. Daarna is het gewoon stilgebleven natuurlijk. Uh, dus in die... Maanden tussen november en vandaag is natuurlijk heel wat gebeurd. En is er ongetwijfeld weer heel veel verloren op dat vastgoed. Zowel commercieel vastgoed in het buitenland, maar ook vastgoed in, in eigen land. Op de woningmarkt, eh, bedrijven die ook kredieten niet aflossen. Dus per saldo, zou je kunnen zeggen, heeft ook SNS uiteraard veel, of misschien heel veel last van de crisis in ons land en daarbuiten. Eh, maar het kernbedrijf, dat was vorig jaar ook al zo, maar dat zal ongetwijfeld nu weer zo blijken. Eh, Bankenverzekeringsgebeuren, eh, dat is ongetwijfeld, eh, dat draait, dat loopt, dat verdient. Dank je wel. Na acht uur dan komen die cijfers. Ja, en dan kom jij ze brengen. De Belgen hebben in het geheim onderzoek gedaan... naar de aanbestedingsprocedure van de vierager Joris van Poppel. Wie heeft dat onderzoek in handen? U hoort hem zo dadelijk. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Met ook de verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart. Nog steeds is het uh, niet druk. Is rustig, hè? Ja. Uh, ja, allemaal korte files ook, twee kilometer. Ik zie nu de A58, Breda-Eindhoven. De eerste Noord-Brabantse file bij Moegestel, drie kilometer. En het eerste ongeluk dient zich ook aan... op de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Daar is de weg namelijk nu dicht... naar een ongeluk tussen Ring Alkmaar en Heer Hugo Waard. Zullen wij eens gaan luisteren naar Anouk? Van haar album Sad Sing-Along Songs? Pretending as always...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 Maar ook nog even terughalen. Belgische spoorwegen, de NMBS, hebben in het geheime onderzoek gedaan... naar de aanbestedingsprocedure van de Vira, tien jaar geleden. Hoe ging dat dan, een Vira kopen? Nou, dinsdag kwam het geheime rapport boven water. Het is naar justitie gestuurd. Maar correspondent Joris van Poppel heeft dat rapport ook in zijn bezit. Joris, nou dan zijn wij benieuwd. Waar hebben we het over? Nou ja, eerst was even die, die studie dus die de afgelopen maanden in het geheim is gedaan. Besteld door de baas van de NMBS. Niemand anders bij de NMBS wist daarvan. Periode 2000, 2004. Die aankoopperiode, want de NMBS vroeg zich af. Hoe kan dat? Waarom hebben we voor die trein gekozen? De vraag die iedereen zich stelt eigenlijk. Ja. Dat heeft het dus dinsdag bij Justitie neergelegd. Uh, uh, diep geheim, maar uh, ja, het ligt op mijn bureau nu. Nou, vertel dan. <laughs> komt die. Nou ja, kijk, voor een groot deel wisten we al wel uh, dingen uit de reconstructies natuurlijk, maar toch vooral beeld van een beeld van een rommelige, ontransparante aankoopprocedure. De, de, de Belgen die voelden zich onder druk gezet door Nederland om toch maar snel in te stemmen met, die, met dat Italiaanse aanbod van Ansaldo Breda. De Belgen vonden dat ze te weinig informatie uh, hebben. De onderzoekers constateren ook heel droog. Eigenlijk geen enkele van de aangeboden treinen voldeed aan de voorwaarden die ooit gesteld zijn uh, aan die trein. Ook die trein van Ansaldo Breda niet. De aanbod kwam acht maanden te laat. Nou, hele rommelige dingen. Eén heel pikant dingetje, uh, dat is het vermoeden dat de aanbesteding een doorgestoken kaart was eigenlijk. Uh, Ansaldo Breda wist eind 2003, zeggen de onderzoekers, dat ze de favoriete keuze waren van de selectiecommissie. Die, dat die keuze was officieel nog niet gemaakt, maar Ansaldo Breda moet hebben geweten, schrijven de onderzoekers, dat zij favoriet waren. Nou, waar, waar baseren ze dat op? Dat baseren ze op de prijs van de treinen van Ansaldo die opeens in drie maanden tijd omhoog ging. Eerst was het aanbod begin december 2003... Um, 18 miljoen euro kost een trein... en drie maanden later was dat opeens 20 miljoen euro. Om onverklaarbare redenen is die prijs omhoog uh, gegaan. De onderzoekers zeggen, dat moet haast wel dat ze wisten dat ze de favoriet waren. En dan kun je natuurlijk nou ja, meer vragen als je weet dat je toch gaat worden. Ja, Maar Joris, dat overstijgt dan het rommeliger. Staan er harde bewijzen in voor fraude, steekpenningen, omkoperij? Geen smoking gun zoals het zegt. Uh, zoals ze zeggen, het, het is... Het zijn, het zijn vermoedens. Ze hebben geen keiharde bewijzen. Ze hebben geen papiertje opgevonden uh, waarop stond uh, uh, nou ja, hoeveel smeergeld er is, be is betaald. Zeg maar. Dus het zijn, het zijn vermoedens, aanwijzingen, mogelijke onregelmatigheden, zoals ze het zelf, uh, zelf verwoorden ook bij de NMBS. Ze weten het niet, maar ze willen wel dat het uitgezocht uh, wordt. De Belgen zijn hier ook hypergevoelig uh, uh, natuurlijk uh, voor terecht. Uh, met name ook, kijk, Ansaldo Breda behoort tot dezelfde groep als uh, Augusta Van de Augusta-helikopters, jaren 90, enorm schandaal hier. Uh, Willy Klaas afgetreden, NAVO-baas, ministers afgetreden. Ja, de, de deals met de Italianen, waar dan het vermoeden van onregelmatigheden, het vermoeden van het smeergeld is, dat raakt hier natuurlijk een, een open zenuw. Een open zenuw die nu via Nederland loopt. En die open zenuw, kan ik me voorstellen, zal misschien nog wel verder opgerekt worden. Want ik neem aan bijvoorbeeld dat justitie wel geïnteresseerd is, in, ook in dit rapport. Ja, uiteraard. Justitie heeft het met een grote grens ontvangen, dit uh, rapport. Is er meteen ingedoken. Uh, doet nu een vooronderzoek um, om te kijken of ze voldoende reden hebben om ook een strafrechtelijk onderzoek te gaan openen. Uh, dat vooronderzoek dat zal, nog, uh, zal nog wel even duren. Ze gaan spreken met elkaar, met een paar mensen. Ja, en dan uh, wie weet strafrechtelijk onderzoek als justitie denkt dat, uh, dat er genoeg aanknopingspunten zijn. Om bijvoorbeeld um, over dat uh, vermoeden dat het doorgestoken kaart was om daar echt uh, op in te zetten. Ansaldo maakt vandaag bekend wat het gaat doen... tegen het besluit van de Belgische spoorwegen om te stoppen met de Vira. En de Belgen nog bang voor dat proces? Een uh, proces? Als nou, dat komt. Ze kijken uit uiteraard hier ook uit naar de persconferentie uh, vanmiddag... van uh, Ansaldo uh, Breda. Um, uh, maar ze zijn eigenlijk vol vertrouwen dat ze hun geld terugkrijgen. De baas van de NMBS zei het twee dagen geleden nog in het parlement... het al zijn deskundigen zeggen dat die 37 miljoen uh, die ze hebben betaald... aan Ansaldo Breda, dat voorschot, dat ze dat tot op de laatste euro, tot op de laatste frank, zei die zelfs, terug zullen krijgen. Joris van Poppel vanuit Brussel. Nou, daar gaan we door naar nog Remmers. Um, want dan moeten de treinen nog gebouwd worden. Jij bent in het Spoorwegmuseum. Wat, wat tref jij daar aan? Onder andere een van de eerste elektrische passagierstreinen... gebouwd door Bijners, bedrijf uit Haarlem. Toen bouwde Nederland nog zelf treinen. Bordjes als verboden te roken met dubbel O... Alles handwerk van hout. Jazeker, hout en tiekhout, euh, gloeilampen. Euh, Deze rijdt nog, hè? Deze rijdt Dit weekend nog naar Amersfoort op en neer? Komend weekend hebben wij de heimwe en de Blokkendoos wordt ingezet op de Heimwe-Express... Euh, tussen het Spoorwegmuseum en... Klinkt ook heel anders dan Vira, hè, Blokkendoos. Peter Paul de Winter is hoofdcollecties van het Spoormuseum. Hoe vindt u hem? Ik vind hem geweldig. Je ja, ruikt hem ook, hè? Ja, precies. Wat hem... ruiken we? Een beetje pluche, een beetje hout. Ja, ja en uh, uh, ja, echt, echt goed materiaal, zeg maar. Ja. Maarten Steinboeg is hoogleraar regeltechniek... aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is naar het Spoorwegmuseum gekomen... om met ons onder andere te praten over Ansaldo Breda. Vanmiddag een persconferentie. Daarin gaan zij waarschijnlijk zeggen... we zijn er roekeloos mee omgesprongen. Ja, ik, uh, ik vind het een heel triest verhaal. en Het, het sleept al eigenlijk ontzettend lang. Ansolder-Breda is eigenlijk een, een bedrijf, volgens mij... wat heel erg goed was in het maken van metrotreinen... Uh, en helemaal weinig ervaring had uh, op het gebied van hoge snelheidstreinen. En volgens mij hebben ze zich daar erg in, uh, in vergist. Want dit is ook allemaal waar we nu in staan, is materieel uit? Uit uh, 24, 1924 ontworpen. En in de komende de jaren daarna, een jaar of vier daarna... zijn ze al de rijtuigen gebouwd. Ja. Het ziet er solide uit. Het ziet er ook uit alsof het heel goed doordacht is allemaal voor die tijd. Uh, zo hoort het ook. Zo hoort het ook en zo gaat het op zich tegenwoordig ook nu wel. Um, en toen al, 100 jaar geleden, was het toch ook zo... dat er eerst dan een proefserie werd gemaakt... en dat daar een, een, een tweetal jaren mee getest werd. Alleen in deze tijden uh, praten we dan niet meer over uh, beperkte investeringen... maar dan gaat het over heel erg veel geld. En ik denk de fouten die zijn ontdekt in die eerste testritten met de Vira... ja, dat, dat is toch een, een samen... Uh, raapsel van allemaal, allemaal... kleine foutjes, slordigheden... kabelwerk, uh, maar ook kabels... Uh... Ook gewoon mechanica die slordig is afgewerkt... Die, uh, waar ze niet op hebben gerekend... is dat er sneeuw tegen de onderkant van de trein kan hoe komen. Kan, hoe kan dat? Als je, als je, want u, u zit in dat vak van technisch ontwerpen. Hoe, hoe kan dat? Dat heb je toch door... als je de tekening al maakt? Um, ik denk dat het heel belangrijk is... dat een bedrijf natuurlijk een zekere anciëniteit heeft. Een zekere ervaring met het, uh, de producten die ze maken. En ik Bluffpoker. Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat ze oprecht dachten dat ze dit konden. Maar ik denk dat ze zich echt gewoon vergaloppeerd hebben. Tja, dat was in deze tijd niet, hè. Hier, bijvoorbeeld alleen op de ramen. Kijk, het kan allemaal... Het is allemaal degelijk, het is hard, het is zwaar. Binnen de ramen blijven staat er ook bij, ja. Maar, maar hij kan wel heel ver open, daarom staat het bordje erop. Want je kan er helemaal <laughs> uithangen. <laughs> dat kon vroeger gewoon. Om de frisse lucht van, het, van de voortrazen. Hoe hard kon deze? Deze r honderd. Toen al? Toen al, ja, absoluut. was geen probleem. En maar... is er nooit eentje verongelukt? Nou, er zijn natuurlijk wel ongelukken geweest. Maar deze maar... deed het? Maar deze reed gewoon uh, zonder problemen. En nog? En nog steeds. Naar al die jaren? En al die jaren. Ja. Gewoon robuust materieel. Nou, ik weet in watergras meer tegen een en ander staan. Dat, heeft... dat rijdt nooit meer, volgens mij. Nou ja, dat weet ik niet. Dat, uh, nou vraagt u me wat waar ik geen antwoord op nee, kan, kan geven. Dus zo. We gaan door naar de eerste klas. Daar gaat hij. eerste klas, want daar hoort hij. nog, Remmers. Even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 Als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op cent.nl. Uw kapito voor 17,50 ligt onder meer bij AWB, VD, Bruna, Selexis en Bol.com. Deze zomer in het concertgebouw: De Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo speelt het Radio Philharmonisch Orkest... maar liefst vier avonden met solisten van wereldfaam. Zoals Lisa Verstman en Ronald Brautica. Kijk snel op robecosummernights.nl. Moord in de Bloedstraat. Het boek voor de maand van het spannende boek. Een meeslepende slepende true crime van Anne-Jet van der Zeil. Moord in de Bloedstraat. Nu ook bij de Libris Boekhandel. Dit is Radio 1. Het is... 8. Ja, precies. Kikket. Inderdaad. <laughs> tenno, tenno is een verhaal. Ja. Met Mark Visser. Onderzoekers, goedemorgen, eh, Mark. goedemorgen. Goedemorgen. Onderzoekers hebben kritiek op het evenement Op du Zes. In het Financiële Dagblad zeggen ze dat veel geld dat wordt opgehaald... niet gebruikt wordt voor onderzoek in de strijd tegen kanker. Miljoenen zouden als slapend geld op de plank zitten... Volgens onderzoekers is het subsidiebeleid van de stichting Zes de stringent. Voorzitter De Waal van stichting Zes erkende in het NOS Radio 1 journaal dat er geld op de plank ligt. en zegt dat er een begin wordt gemaakt met aanpassing van de subsidievoorwaarden, zodat meer geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek.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 De handreiking is opmerkelijk, omdat Noord-Korea zich de laatste maanden juist erg oorlogszuchtig opstelde. Verdragen met het buurland werden opgezegd en onderhandelingen over vrede stilgelegd. Noord-Korea wil onder meer het lot van het industriecomplex Kaesong bespreken... dat in april werd gesloten na de oplopende spanningen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van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 Dat is goed nieuws. En de afgelopen da volgende dagen dus smerig geblazen. Uh, Erwin de Hart, hoe is het op de weg inmiddels? Ja, ja smerig geblazen, dat is niet uh, van toepassing natuurlijk op de weg. Uh, het staat maar uh, weinig stil, gelukkig. 25 kilometer in totaal. Dat is wel een bescheiden spits uh, te noemen. Het zijn alleen de dagelijkse files in de Randstad uh, in het zuiden op de A2... bij Valkenswaard richting Eindhoven staat 4 kilometer... Het enige echt opvallende is op de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Daar is een auto over de kop geslagen. En daarom is de weg tussen Ring-Alkmaar en Herugewaard dicht. Goed, dankjewel Erwin. We horen hem later uh, verder over de verkeersinformatie. En natuurlijk straks meer over uh, de knuppel in het hoenderhok... van VVD-fractievoorzitter Halbe Zelstra. Raar.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in -journaal. We gaan naar Den Haag. Ja, en daarvoor pakken we even de krant. Het kabinet moet bij extra bezuinigingen snijden in de zorg, uitkeringen en toeslagen. Dat zegt de VVD-fractievoorzitter Halber Zelstra vanochtend in een interview met het Financieel Dagblad. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ara Marcel. Daar is die weer hè? in het Financiële Dagblad. Zelstra heeft dat eerder al gedaan. Over de verzorging ja, staat onder meer. klopt ook. Uh, hoe opmerkelijk vind je die uitspraken van Zelstra op dit moment? Nou ja, het, het, eigenlijk tot op heden. we weten allemaal wel dat die extra bezuinigingen uh, eraan komen. Het bedrag weten we nog niet precies. Het zal ongeveer rond de 6 miljard euro zijn. Maar tot op heden, bij welke partij je ook langs ging. die zeiden allemaal: we zijn lijstjes aan het maken. En dat, dat hoor je allemaal later wel. En dan vind ik het toch wel opvallend dat de, de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij zich onomwonden uitlaat. Terwijl eigenlijk zijn eigen premier nog iedere keer zegt, we gaan pas in augustus bekendmaken waarop bezuinigd gaat worden. Maar goed, Kellik vond Zelstra, het tijd om het ja, onvervalste VVD-geluid weer eens te laten horen. boel, daarvoor is hij toch aangenomen om het profiel van de fractie wat op te poetsen. Hij heeft ook gezegd dat hij dat zou gaan doen, hè? Ja, en, en dat zie je dus terug met, met ingezonde brieven, met, met dit soort interviews. Dat hij toch probeert uh, het VVD-geluid en de fractie... want ik moet zeggen dat veel uh, van de gewone fractieleden nog uh, erg onzichtbaar zijn. Dus uh, zodoende kiest hij af en toe een podium. Ja, uh, Want dat past natuurlijk wel bij de VVD, uh, Joost, de bezuinigen op uh, zorguitkeringen en toeslagen. Dat is wel het VVD-geluid, maar ja, is het wel zo handig om alleen met je eigen partij rekening te houden? Ja, dit zijn hele logische VVD-keuzes. En hij zegt ook van wat we vaak doen in bezuinigingsronden... is gewoon zeggen, ieder ministerie moet, moet wat bezuinigen. Dat noemt hij dus, het moet voortaan gerichter. Uh, maar als je gaan, kijkt waar hij dan voor kiest, zorg, uitkering en toeslagen... ja, dat ligt natuurlijk buitengewoon gevoelig bij de Partij van de Arbeid. Dat zijn nou net drie posten die de lagere inkomens zullen treffen. En we kennen het verhaal van Diederik Sampson, eerlijk delen... Ja, dit vindt hij vast niet eerlijk delen. Hij zegt wel in het interview, ik moet maar eens gaan praten met, met Diederik Samson op welke toeslagen ik ga bezuinigen. Maar goed, de vraag is of Diederik Samson überhaupt bereid is te gaan bezuinigen op toeslagen. Dus uh, in, in de coalitie zal dit nog wel een, een leuk gesprek opleveren. Hmm. Vindt hij dan steun, denk je, bij oppositiepartijen? Want geeft hij bijvoorbeeld ook aan uh, waarop niet meer bezuinigd mag worden? Ja, kijk, hij zegt, dat zijn ook weer typische VVD-posten... van er mag niet bezuinigd worden op onderwijs. Nou, daar is bijna iedere partij het wel mee eens. Dus dat is verder niet zo, zo omstreden. Veiligheid en infrastructuur moeten ook ontzien worden. Alle drie VVD-posten. Nou, daar zullen op zich heel veel partijen het wel mee eens zijn. Maar goed, ja, uh, het geld is, is, is niet meer zoveel aanwezig. Dus doet het ergens anders pijn? En dan gaat het schuren. Kijk, de, het Financieel Dagblad maakt de analyse... dat hij met, met deze oproep tot gericht bezuinigen... mikt op steun van het cda uh, maar, die die ja, nodig heeft, heeft voor gezegd, een meerderheid natuurlijk in, in de, de Eerste, eerste Kamer... kamer hè, ja. als, als, als wetgeving gemaakt gaat worden. En het CDA heeft gezegd... wij willen geen verdere belastingverhogingen. Lastenverzwaringen heet dat uh, in, in, het, in het Haags. Uh, daar laat hij zich eigenlijk niet over uit. Want als hij had gezegd, ik wil alleen maar bezuinigen en verder geen lastenverzwaringen... was dat eigenlijk groter nieuws geweest dan de keuzes die hij maakt waarop bezuinigd moet worden. En dat laat hij een beetje in het midden. Want uh, wat natuurlijk wel heel pijnlijk wordt voor de VVD... Uh, dat waarschijnlijk ook in deze ronde, zeker als het bedrag rond de 6 miljard euro uitkomt... er gewoon weer lastenverzwaringen aankomen. Zijn eigen premier, Mark Rutte, zegt altijd... bij dit soort rondes zie je altijd dat er verhouding is... een derde lastenverzwaringen, belastingverhogingen... En twee derde bezuinigen. Ja, en als het dus nog steeds een derde lastenverzwaringen wordt... dan is dat verschrikkelijk lastig voor de VVD. Want dat moet, dat moet Halbe Zelstra dan uitleggen. En dan zal het CDA dat pakket niet steunen. Dus ik ben benieuwd of Halbe Zelstra met het interview ook even willen zeggen... Uh, ik wil helemaal geen lastenverzwaringen. Maar ik kan het me bijna niet voorstellen, want dan moet je echt heel drastisch bezuinigen. Ja, en is het bal nu begonnen trouwens, Joost? Denk je dat de rest nu ook volgt? Want je zei al, uh, iedereen hield zich nog even in. Ja, nee, dit, is wel, dit kan een, zeggen, de opening zijn van een zeer interessante dag, Lara. Heerlijk. Joost Vullings. Ja, leuk hè? Daar hebben wij zin in. Dank je wel. meerdere opzichten een interessante dag, want het EK Voetbal onder de 21 is gisteren gestart in Israël. Filip Koker, goedemorgen. Goedemorgen. En vanavond is gelijk Nederland-Duitsland. Ja, Nederland wordt gelijk in de favorietenrol gedrukt. Waarom is dat eigenlijk? Ja, als het toernooi nog moet beginnen... dan lopen we bijvoorbeeld al de Polonaise, zo ja. is het. Ja. ja, het is wel vroeg. Ja, het is wel vroeg, maar zo gaat het wel eenmaal. Ja, de bondscoach Corpot van de, het onder-21-team... dat heeft ook al gezegd, we gaan voor de titel, we willen hier winnen. De laatste twee keer dat we meededen, in 2006 en 2007... toen wonnen we ook onder Fopper de Haan... En de keren daarna, 2009, 2011, konden we ons niet kwalificeren. Nu zijn we er weer bij. Dus uh, ja, reken maar uit, we gaan winnen. Mm -hmm. Kunnen de spelers met die druk omgaan, denk je? Nou, dat zal wel wat moeilijker zijn. Kijk, er zit ook veel goed spelersmateriaal bij. Er zijn 10 tot 12 potentiële kandidaten om volgend jaar met Louis van Gaal uh, te gaan naar het WK in Brazilië volgend jaar. We hebben sterke individuele spelers. Denk aan Strootman, Maher, Ver, Klaasie, Luc de Jong, die zijn er allemaal bij. Maar ja, ze kunnen nog zo fijn uh, samen trainen, zoals ze we wel uh, altijd zeggen. Of het echt een goed team is, dat kun je pas weten als ze echt onder druk komen te staan. En dat zal vanavond wellicht tegen Duitsland wel het geval zijn. Mm -hmm. Nou kan ik mij vaak herinneren dat het Duitse voetbal op de ogenblik de toon aangeeft uh, in Europa. Ja, dat zijn wel de volwassen teams natuurlijk. Ja. Uh, de Onder-21-team is wel echt een opleidingsteam. En daarmee verschilt het een beetje van uh, de Nederlandse Onder-21-jongens. Dat is echt wel een team dat wil presteren. Want als dat niet zo was geweest... dan had Louis Gaal wel een paar van die jongens... die ik net noemde, meegenomen op een trip naar Indonesië en China. Dus uh, die laat hij bewust hier bij dit Onder-21-team spelen... om hier die titel te pakken. Maar ja, Duitsers, dat blijven Duitsers. <tiedert> Leeft het voetbal trouwens in Israël? Want hoe was die eerste wedstrijd? Israël-Noorwegen? Ja, dat was 2-2. En dat leeft inderdaad hoor. En niet alleen gisteren, niet alleen bij dit toernooi. Dat leeft al jarenlang. Het is echt een voetbalgek land. Er zitten hele fanatieke supporters op de tribune. En uh, ja, ze doen het ook wel redelijk goed hoor. Want al twintig jaar lang in de kwalificatiepools. voor een Europees of een wereldkampioenschap. halen ze het iedere keer net niet. Ook nu. Uh, om in de race te blijven voor het WK in Brazilië... staan ze tweede in hun pool achter Rusland... maar nog net op doelstelde voor Portugal. Dat zijn echt erkende grote voetballanden. Ja, en Israël doet daar altijd weer in mee. En aan het eind van het liedje blijkt iedere keer weer... dat ze het net niet redden. Maar het is echt een voetbalgek land. Ja. En, en is het ook wel een logische plaats trouwens... om een EK te organiseren? Ja, dat is nou wel weer een discussie. Het is altijd wel een tikkie een omstreden toernooi geweest... toen het 2,5 jaar geleden werd toegewezen... Er waren natuurlijk meteen protesten van een Palestijnse organisatie... en een moslimorganisatie. Ja, daar werd niet echt goed naar geluisterd. Maar er kwamen ook een half jaar geleden ineens protesten... van uh, spelers in de Premier League, in de Engelse Premier League. Spelers met een moslimachtergrond. En de publiciteit kwam pas echt goed los vorige week... toen ineens aartsbisschop Desmond Tutu een ingezonden brief plaatste... In, de, in The Guardian, waarin hij opriep tot een boycott. Maar ja, je snapt wel, dat is veel te laat. Ja. Nou, Filip, euh, morgenochtend hebben we het vast over Nederland-Duitsland. Ik denk van wel, ja. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Het hoge water blijft voor grote ellende zorgen in onder andere Oostenrijk en Duitsland. Zo moeten tienduizenden mensen in de oost-Duitse stad Halle hun huis verlaten. En dat is natuurlijk een klap voor Duitsland. En een paar honderd schepen ook niet meer mogen doorvaren op de Duitse rivieren. We gaan naar correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Um, Wouter, hoe is die situatie in Halle allereerst maar?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 Dat was het gisteren al uh, en eergisteren ja, trouwens ook al in Dresden. Uh, bouwt het natuurlijk. Historische binnenstad: hè? altijd uh, veel discussie. Als daar iets gebouwd, verbouwd moet worden, hoe houdt de stad zich? Ja, daar komt al dat water uit Tsjechië onder andere bij elkaar. De hoogste stand van de elbe wordt daar vanmiddag verwacht. Maar zal niet zo hoog zijn waarschijnlijk als in 2002. Toen de hele oude binnenstad inderdaad onderliep. De paleizen en de musea echt in het water stonden. Het is nu niet zo hoog. Bovendien is daar ook wel veel verbeterd aan de bescherming. Want men heeft natuurlijk, dat geldt voor veel delen van Duitsland... niet stilgezeten na die uh, vloed, De overstroming van de eeuw. Deze wordt trouwens ook alweer zo genoemd. Dus de eeuwen worden steeds korter. Uh, er zijn op veel plaatsen, in veel plaatsen in Duitsland, zijn dijken verbeterd. Schotten voorbereid om heel snel de kader te kunnen afsluiten. Overloopgebieden waar je een deel van het water gecontroleerd in kan laten lopen. Maar niet overal en tegen een waterpeil dat maar één keer in de 400 of 500 jaar voorkomt. Daar kun je vooral in dichtgebouwde gebieden ook niet altijd wat tegen beginnen. Maar de verwachting is toch dat de binnenstad van Dresden het dit jaar wel droog houdt. En hoe is het zuidelijker? Hoe is die situatie in Beiren? Nou, daar is de donau intussen weer flink aan het zakken. Dat water dat verplaatst zich dan naar Oostenrijk en verder naar de Balkan. Um, Alleen bij Deggendorf, ten noorden van Passau, daar ging het gisteren nog een keertje goed mis. Dijken die doorbraken en een gebied overspoelde buiten de stad, waar nog boerderijen staan, een paar vrijstaande huizen. Uit beelden vanuit de lucht zie je dat van veel van die huizen echt alleen nog precies het dak boven water staat. Mensen moesten dus heel snel hun dak op en daardoor helikopters worden weggeplukt. Dat was een dramatische actie waarbij echt mensenlevens in gevaar waren, maar gelukkig niemand is verongelukt. Ja, en Wouter Laren zei het al, er liggen heel veel schepen vast, die mogen niet verder vanwege het hoge water, dat gaat ook met treinverbindingen hier en daar mis. Hoe ontwrichtend is dit nou voor Duitsland? Het ja, is dus vooral voor de getroffen gebieden, is het echt een ramp. Je hebt inderdaad mensen die geëvacueerd worden... maar ook veel huizen waar je wel kunt blijven... maar die dan beneden zo beschadigd raken met slipvervuiling... die de rivier in je, in je huis achterlaat, ben je ook nog niet jarig. En inderdaad, wat je zegt, veel bedrijven hebben schade... of liggen ze zelf vaak dicht bij de rivier... en ook als ze niet direct door het water zijn getroffen... ligt het vervoer op veel plaatsen stil, de wegen zijn afgezet... de scheepvaart ligt stil op de donau, op de Elbe, op een groot deel van de Rijn. Dus ook de grote industrie die zelf normaal niet overstroomd is... Die hebben enorme problemen met de aanvoerder van grondstoffen. Het is allemaal nog niet becijferd in totaal, maar het moet gaan... intussen om de schade van mensen en bedrijfsleven samen om miljarden euro's. Wouter Meijer in Berlijn. Tot over Duitsland. Ook hier in Nederland wordt de waterstand... nauwlettend in de gaten gehouden. We hebben het er gisteren al eventjes over gehad in het Radio 1-journaal. Uh, daar werden de, de koeien en paarden op het droge gehaald. Want veel van het Duitse water stroomt via de rivieren door ons land uh, naar de zee. Het overzicht heeft men in het watermanagementcentrum Nederland, en dat staat in Lelystad. Daar is ook verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, uh, we hebben eerder al gehoord dat de uitenwaarden vol water staan. Is de verwachting dat het pijl nog verder zal stijgen? Nou, ik heb de actuele stand, uh, Lara. Dat is wel. Uh... Nieuws eigenlijk kunnen we brengen. Jasper Stam, die is uh, hier uh, hydroloog van de rivieren in deze ruimte. Inderdaad, dat watermanagementcentrum, een beetje de gewijde stilte. Allemaal mensen geconcentreerd aan het werk. Het zijn er trouwens niet heel veel. Uh, en dat zegt al iets over de situatie. Het wordt niet heel spannend in Nederland. Er zijn hier uh, vier mensen nu aan het werk. Als het hier spannend zou worden, dan zou het druk zijn. Dan zouden er hoeveel aan het werk zijn, Jasper, Jasper Stam? Nou ja, dan uh, moet u toch denken aan uh, nou, dat er wel vier extra uh, bij zitten, ja. zeg maar. Nou, we gaan even naar de actuele stand. Het ja. nieuws. Wat is het? Uh, ten opzichte van gisteren uh, hebben we vanochtend uh, nog even naar de laatste situatie gekeken. En ten opzichte van gisteren hebben we de topwaterstand iets naar beneden uh, bijgesteld. Gisteren, herinner ik me, 1370 geloof ik. En wat is het nu geworden? Ja, dat klopt. En nu hebben we het uh, naar beneden bijgebracht naar 1360. Dat wordt bereikt. Wanneer? Uh, dat is uh, aan het eind van deze dag, wellicht morgenochtend, uh, dan, daar moet je aan denken. Ja. Dus uh, 1360, dat lijkt een hele normale stand, helemaal niks aan de hand, dat hebben we vaker meegemaakt, dat zijn standaardprocedures? Ja, dat, in dit soort waterstanden komen 1 à 2 keer per jaar voor, dus dat is voor ons niet uh, heel bijzonder. Het maakt het bijzonder dat het in de zomer gebeurt. Nou vraag ik me als leek, hè, want je ziet die beelden op televisie. We hoorden net Wouter Meijer in de uitzending. Die heeft het over uh, de, de stroomgebieden van de Elbe en de, en de Donau. Passau horen we Dresden en dat soort steden. Hallen hebben we net gehoord. Steden onder water en dan denken we, oh dat water komt allemaal hier naartoe. Ja, dat zou je in eerste instantie wel denken. Maar uh, dat is uh, niet het geval omdat uh, in Centraal-Europa uh, verschillende rivieren eigenlijk bij elkaar, uh, redelijk in de buurt bij elkaar ontspringen. Ja, we ja. hebben hier een kaartje voor ons. En dat is deze ruimte, is eigenlijk één groot computercentrum... met allemaal beeldschermen, met kaartjes, met grafieken. Uh, en dan hebben we hier die stroomgebieden. Een blauw, een groen en een rood gebied. Blauw Elbe, groen de Donau, rood de Rijn. To totaal verschillende afvoerbekkens, zal ik maar zeggen. Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat klopt. Uh, er zitten echt waterscheidingen tussen... Uh, dus uh, uh, ja, die neerslag in het ene gebied wordt door de Rijn afgevoerd en uh, 20-30 kilometer uh, verderop door de Donau. En die hebben dus niks met elkaar te maken. En nou wil het geval dat uh, de regen die gevallen is in het stroomgebied van de Rijn minder is dan die in de Donau en de Elbe. Ja, de, het zwaartepunt van de neerslag van de afgelopen week, weken, zeg maar, waar, waar ook in Centraal-Europa een groot probleem mee waren, die zijn gewoon ten oosten van het Rijnstroomgebied gevallen met name. Dus dat maakt ook dat uh, ja, de Rijn daar veel minder op reage, gereageerd heeft. En dat maakt dus, Lara en Marcel, dat uh, de stand naar beneden is bijgesteld en we rustig kunnen gaan slapen, volgens mij. Dat is heel prettig en dat was ja. bijzonder. De waterstanden op de radio, dat is lang geleden. Jeroen de je dankjewel. <laughs> ja. Verkeersinformatie dan bij de AWB Erwin De Hart, hoe is het met de doorstroming. Het gaat, gaat heel goed, Marcel. 65 kilometer file in totaal. meest dagelijkse files. Er is een, wel een ongeluk gebeurd op de A15 in Rotterdam richting Gorkum. En daarom staat er 6 kilometer tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost. De rechterrijstrook rijstrook is dicht bij Sliedrecht Oost. En de andere kant op een kijkersfile van 3 kilometer. 9 minuten voor 8 is het. We gaan weer eens eventjes naar Mino Remmers. Die is in het Spoorwegmuseum. Zo gaan we van de water naar de weg, naar het Spoor Mino. Want de Italiaanse bouwer van de Vira geeft vandaag een persconferentie over alle ontwikkelingen. En uh, de kant van uh, Ansaldo Breda ja. zal belicht worden, vermoeden wij zomaar. Um, voor onze ja. aanleiding natuurlijk om te kijken waar een goede trein aan moet voldoen. Weet jij dat inmiddels? Treinstel 386 bijvoorbeeld. De ouderwetse hondenkop hè. Ja, zeker. Nostalgie voor velen al inmiddels. Maar nog uitgebreid getest was een van de betere treinen. Dit was een hele fijne trein toen die op de baan kwam. Veilig voor de machinist, maar ook zeer comfortabel voor de reiziger... vanwege het, hoge, het zware gewicht, het hooggewicht. De trein lag als een blok op de rails en daardoor reed die heel comfortabel... want elke oneffenheid verdween door de massa. En maakte het gewoon... Door Nederland plek. gebouwd ook, hè? Werkspoor, Allan en Bijnes hebben deze treinen gebouwd... Maarten Steinboek is hoogleraar aan regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Waarover bent u, als het om de VIRA gaat, het meest verbaasd? Uh, qua techniek. Uh, qua techniek over de, de, de procesmatige aanpak. Het projectmanagement lijkt toch gewoon hier niet. Uh, zo gegaan te zijn zoals het had kunnen gaan. Ja. Zoals het moet gaan. Accu's die spontaan gaan branden. Ja, en kabels die loskomen, deuren die uit hun voegen gaan. Slordigheden. Slordigheden, ja. ja zo kan je het eigenlijk samenvatten. Het is een hele lange lijst van heel veel slordigheden. Gaat nooit meer rijden, hè, dat ding. Uh, misschien uh, ergens anders, maar ik uh, denk niet in Nederland, nee. Nee. Ach, dan de hondenkop. Heerlijk. Daar is hij. En er zijn foto's te vinden. Want meneer Stijnboeg heeft dat foto's op Twitter gezet. Inmiddels ook een naar mij doorgestuurd. Die vindt u bij Ed La Radio. Ook van de Ouderwetse Hondenkop. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nederland wil 30 tot 40 Nederlandse militairen uitzenden voor een Europese trainingsmissie in Mali, mogelijk nog deze zomer. Ze gaan trainers uit andere lidstaten dan beschermen of ze gaan zelf het militaire middenkader trainen. Dat melden militaire en diplomatieke bronnen in Brussel en Den Haag aan de Volkskrant. De EU-missie moet het Malinese leger dat strijdt tegen moslimextremisten professioneler gaan maken. En alweer is de OV-chipkaart gekraakt, schrijft de Telegraaf. krant zegt dat TransLink Systems, bedrijf achter die OV-chipkaart... in ernstige verlegenheid is gebracht... door een nieuwe, eenvoudige manier om de chipkaart te kraken. Een onderzoeksbureau en reizigersorganisatie Totaal OV... geven via de krant een waarschuwing af hoe kinderlijk eenvoudig het is... om vervoersbewijs te misbruiken en gratis te reizen. De enige dat je nodig hebt is een smartphone en een goedkope chip. Veiligheidsdienst in de Verenigde Staten controleert en verzamelt stiekem telefoongegevens van miljoenen Amerikanen. De Britse krant The Guardian heeft vier pagina's stellend document op de site geplaatst, waarin een telecomprovider is gevraagd om dagelijks vertrouwelijke gegevens aan de veiligheidsdienst door te spelen. Je hoort de woorden dopingschandaal en de best betaalde atleet in zijn sport. En je denkt natuurlijk onmiddellijk aan wielrennen, aan Lance Armstrong. Maar in de Verenigde Staten is dat anders, meldt BNR. Daar staat het grootste dopingschandaal in de geschiedenis van de Amerikaanse sport op ontploffen. En het gaat om Major League Baseball, het profhoekbal daar. Major League Baseball players, including huge stars like a -Rod, Alex Rodriguez... may face significant suspensions in a massive and Josh and... Rodriguez is dé topper in een dopingschandaal... waar al sinds begin dit jaar van alles over onthuld wordt. Amerikaanse onderzoeksjournalisten verwachten dat Rodriguez... Eh, minstens tien andere baseball players... voor misschien wel 100 wedstrijden geschorst gaan worden. Ondanks de crisis is er in de sectoren techniek en chemie nog volop werk... Maar jongeren willen deze banen niet, schrijft Metro. Volgens de laatste cijfers staan er in Nederland zo'n 100.000 vacatures open. Alleen willen jongeren hun handen niet vuil maken, zegt een hoogleraar arbeidsmarkt in die krant. RTV Drenthe besteedt aandacht aan de explosie in een woning aan de Kuipershof in Nieuw-Dordrecht bij Emmen. Daarbij is afgelopen nacht een man om het leven gekomen. De woning is totaal verwoest. Na de knal ontstond een kleine brand. Een regioverslaggever sprak erover met een omwonende. Wat een puinhoop hier, meneer. Ja, die woning is helemaal weg, hè? U woont hier vlakbij? Ach, achter, ja. ja. Zo, hoe ging dat dan? Nou, één knal en uh, toen even niks. En toen een uh, beetje een vuurzee. En uh, nou ja, even, even schrikken, hè. maar alles was helemaal plat. Zweedse prinses Madeleine moet een bekeuring van omgerekend zo'n 115 euro betalen... na een ongeoorloofd ritje op de busbaan. Volgens de afton Bladet hielden de agenten de 30-jarige prinses aan... in de buurt van het Zweedse Koninklijk Paleis. Ja, dat was kortig. Madeleine beriep zich op immuniteit... voor iedere strafvervolging van de koninklijke familie. Maar dat mocht niet baten. Alleen haar vader, koning Gustaf, heeft namelijk die macht. Het Hof wilde tegenover de Zweedse krant geen commentaar kwijt. Weet u wel wie ik ben? Zaterdag troot Madeleine met de Amerikaanse Chris O'Neill trouwens. En een prinsesje, Wie zij is. Goed. Na acht uur, we hadden het er al over vanochtend in deze uitzending. De cijfers van SNS Reaal komen dan voor het eerst sinds de bank is genationaliseerd. De bankverzekeraar moet ik zeggen. André Menema houdt dat goed in de gaten. Zodra hij die cijfers heeft, komt hij ze brengen. Het zal na acht uur worden. Morgen in. Vrijdagmiddag laat.